Het kabinet overweegt om voetbalsupporters uit de stadions te weren... als ze zich dit weekend opnieuw niet aan de coronaregels houden. Minister Van Ark zegt in het AD dat er in dat geval bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld kan worden. De betrokken ministers praten met burgemeesters van grote steden over nieuwe ingrepen. Het Outbreak Management Team komt daarover maandag met een advies. Ondernemers, hun werknemers en klanten moeten zich beter aan de coronaregels houden. Zo kan een situatie zoals in maart voorkomen worden. Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in een brief aan alle leden. Daarin schrijven de werkgevers dat ze merken dat de aandacht is verslapt... en vragen ze hun leden het voortouw te nemen bij het volgen van de gedragsregels. De werkgeversorganisaties beginnen dit weekend met een campagne op sociale media... Ook dringen ze er bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk alle test- en labcapaciteit in te zetten. De Franse politie heeft nog eens vijf verdachten aangehouden voor de aanval met een mes gistermiddag in Parijs. Twee journalisten raakten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De Franse regering beschouwt de aanslag als een islamitische terreurdaad. Eerder werden al twee mannen aangehouden, onder wie de hoofdverdachte een 18-jarige man van Pakistanse afkomst. Hij was al eens eerder aangehouden voor verboden wapenbezit, maar de veiligheidsdiensten wisten niet dat hij geradicaliseerd was. Het weer. In het zuidoosten van het land is het erg winderig. In de loop van de ochtend neemt de wind af. Er valt soms een bui, maar de zon schijnt ook af en toe. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is alleen nog druk in de regio op de N247 van Amsterdam naar Horen. Bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Antes tú me pichabas, tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, no querías, ahora yo no quiero, no Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero yo No Tranqui yo, no yo perreo sola Yo perreo sola Oké, okay. Okay. Hey, hey, hey. La disco se aprende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Markeerig, como Nairobi. Uh -huh. Y tú la ves bebiendo de la botella. Uh -huh. Los nannies en las nannies quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, uh -huh. hey. Del amor es una incrédula. Uh -huh. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. Uh -huh. No creen amor, leed de amor foda. El uh -huh. DJ, la porni, se la sabe toda. Se trep en la mesa y que se joda. Uh -huh. En el perreo no se quita. Uh -huh. Fumo y se pone Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola. Sola. sola. Ella perrea sola. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. sola. Tiene una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las la son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los fillies en los reboots en los cual. Y me dice papi: Pa' sí. dura como natie. Porra chilo pa ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey. y me dice papi Papi sí dura sí. como natte oh. Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes Tú me pichaba. Tú me pichaba Ahora yo picheo oh. Antes tú no querías pero, Cuando yo dije eso. Ahora yo no quiero Pero pero no. Antes tú me pichaba nah. Ahora yo picheo Yo nunca Amputo no quería eh hey, ahora hey, yo no quiero no tranqui yo perreo sola mm. hey. yo perreo sola perreo sola mm. yo perreo sola yo perreo sola perreo sola Van de zomer op CFM hoor je nu overal, je nu, overal, overal ieder en maal weer. CFM Start recklessly, you lost that love, that love, baby. Recklessly, you lost that love, lost that love, you lost. That love. You lost...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 Seulement quand c'est fini Alors on dort